Zo'n 20.000 mensen zijn aanwezig bij een demonstratie tegen de ontruiming van het Duitse dorp Loetsenraad. De betoging begon in een dorp in de buurt. En van daar lopen de demonstranten naar Loetsenraad. Dat dorp wordt ontruimd omdat een bedrijf daar bruinkool mag afgraven. Ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg loopt mee in de demonstratie. De afgelopen dagen zijn er al een kleine 500 activisten uit Loetsenraad gehaald. De meeste van hen vertrokken vrijwillig. De Amerikaanse artiest John Fogerty heeft de muziekrechten van Creedence Clearwater Revival in handen gekregen. De voormalige zanger van de band sloot in de jaren zestig een wurgcontract met een muziekproducer. Daardoor verdiende hij nauwelijks iets aan iconische nummers als Bad Moon Rising en Have You Ever Seen The Rain. Hoeveel Fogarty betaalt voor de rechten is niet bekend. Dat de zanger de rechten koopt gaat in tegen de trend. Artiesten als Justin Bieber, Sting en Bob Dylan verkochten de afgelopen jaren juist voor honderden miljoenen de rechten op hun muziek. De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In India werd het 4-0 tegen Maleisië. Maandag speelt Nederland tegen Nieuw-Zeeland.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 En die hebben een mooie opname gemaakt van de nieuwjaarstoespraak. Oké. Okay. En die gaan we straks uitzenden, de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Na drie uur. Doe we, ja, doen we straks na drie uur. Dus ja. wil je de nieuwjaarstoespraak nog een keertje terug horen... dat kan vanmiddag, even na drie uur, hier op de Zandvoortse radio. Verder hebben we heel veel lekkere muziek vanmiddag, Benno. Ja, nou, laat het horen. Nou, toevallig heb ik net een verjaardersplaat...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 aanhangt blijkbaar. Nou ja, het is net uh, wat het uh, beste uitkomt. Uh, similar, <laughs> ja. Uh, of zo, uh. ja, precies. Ja, ik heb het ook hoor. Normaal heb ik op de 13e heel veel geluk, maar uh, gisteren was het uh, echt wel een beetje ongeluksdag. Oh jee. Ja, ja, ja. ja, ja. Kleine geitje. Oh, zo. kleine geitje. Kleine okay. geitje met een huisje en zo. Uh, oh ja ja ja, uh, ja, ja, ja, ja. Geen huis. Geen ja, huis. Ja. Nou ja, dan uh, blijven we buiten wonen, toch? Ja, precies. Nou ja, we gaan nog plaat rijden en daarna gaan we weer even het uh, nieuws uh, doornemen op deze zaterdagmiddag. Een regenachtige zaterdagmiddag, dus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 Onder de vele verhalen over dit bijgeloof... wordt ook gezegd dat de meeste stoelen, de meeste vliegtuigen geen dertiende rij zouden hebben, dat gebouwen geen dertiende verdieping zouden hebben, althans niet bij de nummering in de liften. Dat zou ik zeggen, een beetje, mm, beetje slordig als je er eentje tussen uitsnijdt. Ja, ja precies, en dat er in ziekenhuizen geen operatiekamers met het nummer dertien te zijn te vinden. In Nederland klopt dat allemaal niet. Wij zijn natuurlijk een stuk nuchterder. Dat vrijdag de dertiende meer ongelukken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 In ieder geval. Ja, precies, hè? slaat helemaal door. Altijd weer. Hè? Ja, ja. Um, de weer. Wethouder Lascaré die heeft wat op zijn Facebook-pagina gezet. En dat is dat aanstaande maandag, ja, uh, 16 januari.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 te doen. Verder is Pluspunt aangesloten bij het project Warme Kamers van het Leger des Huils. Heb je het Koudhuis, kom er gezellig warm bij zitten in Pluspunt. Elke dag hebben we gratis koffie, thee, warme chocolademelk. En elke dinsdag van 12 tot 1 uur een heerlijke gratis kop soep. En dat gebeurt allemaal in de Vlemingstraat 44 in zandvoort -Noord. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. En uiteraard het uh, nieuws uh, altijd te volgen op onze eigen app.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 I hear them call my name. Everybody says, say something, say. Something.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 Oh, nou ja, het, uh, mijn zegen heb je. Dat is geweldig. Uh, ja, lekker. nou, het is uh, weer tijd. Ja, oh ja, het is weer tijd. Het is weer uh, tijd. Weer, weer, weer tijd, ja. Nou, wat gaat het weer doen? Uh, het blijft in ieder geval regenen tot. Uh, ja, de bronnen lopen een beetje uit elkaar. Uh, die zegt het wordt voor 4 uh, iets droog. En KNMI zegt nou, het duurt zeker wel tot 4 uur, 5 uur voordat het echt wat droger gaat worden.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 Dan gaat de wind gaat wat zakken naar vijf bovenhoor en uiteindelijk verderop in de week naar drie bovenhoor.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 Een rustig ademhalen en een opgelucht ademhalen met onze kop in de zon. Dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. Even een terrasje pakken in Zandvoort. Gezien. Gezellig. Gezellig, ja. Nou, helemaal of... goed. Nou ja, het weer is uiteraard ook te volgen via onze eigen zfm map En uh, ja, ik heb daar een kleine verandering in uh, aangebracht. O oh ja, wat was dat? Want je kan nu onder uh, de webcams uh, kan je ook het uh, weer uh, volgen. Dus, Oké. Okay. Uh, gewoon gaan naar uh, webcams uh, in Zandvoort op de app.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 Supertramp heeft erover gemaakt. It's raining again. Oh, it's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 Haar raam staat altijd open, ze kan me zo zien staan, ze roept Van zo'n dag dat alles net nog. Kan.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 Even lekker dansen op deze regenachtige zaterdagmiddag. Met de EWF, joh, de Letter School. Wij hebben hem al en we gaan hem nu aan je laten horen: de nieuwe single van Adele. Hier is Can I Get It? Follow, and I'll I will beg and I'll steal, I will buy If I can make, if I can make your heart my home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 Nee, maar dat weten de mensen wat zometeen kunnen, oh ja, kunnen, kunnen verwachten uit ja, het, uh, het volgend uur. Dat interview dat gaan we in twee delen uitzenden. En uh, eerst houdt de burgemeester een uh, zeg maar het algemene verhaal. En daarna gaat hij praten met uh, drie uh, zandvoorters, denk ik. En Marieke Louisen, uh, Loowisen. Uh, Lowisen, de, uh, ja, ja, denk ik. van uh, Pluspunt. Ja, ja en uh, Kim van Schaik van Praky en Moor en Eddy Bulling double L. Van Hotel de Kust. En um,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 En? was uh, de single van uh, Linda Lewis en Claire Starr? Okay. Ken je die? Nee, ken ik niet. Nee, ja. maar, maar als ik het hoor, misschien wel. We gaan hem draaien. Het was een beetje uit uh, de Atollos Import Records uh, tijd en zo. Uh, in Amsterdam was dat een uh, plaatszaak, heel bekend. en uh, ja, Daar uh, kwamen dan uh, de grote hits uh, vandaan die uh, later bekend werden... en ook in de top 40 kwamen, waaronder deze plaats. Tot zo trouwens. Yes.